Middernacht, vrijdag 6 juli, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Minister Schippers stopt eind van het jaar met het experiment met de vrije tandartstarieven. De minister geeft daarmee gehoor aan de wens van een kamermeerderheid. Schippers hoopte op lagere tarieven, maar ze werden juist hoger. De branchevereniging van tandartsen, NMT, spant een kort geding aan tegen de minister. De tandartsen spreken van onbehoorlijk bestuur. De patiëntenorganisatie NPCF is blij met het besluit van de minister. Minister Hillen trekt de stekker nog niet uit het JSF-project. Hij heeft de Tweede Kamer toegezegd dat hij dit najaar met meer informatie komt... over de kosten en over het aantal banen dat de ontwikkeling van de JSF oplevert voor Nederland. Een besluit over de koop van JSF-toestellen moet dan door een volgend kabinet worden genomen, zegt Hillen. Een Kamermeerderheid wil stoppen met het JSF-project. De onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam gaat weer open voor fietsers. De gemeente heeft dat besloten. Tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum was de onderdoorgang dicht. En dat wilde het museum zo houden, omdat er ook de ingang komt. Er komt nu een afscheiding tussen de ingang van het museum en het fietspad. Waardoor er volgens de gemeente geen gevaar is voor de veiligheid. Camera's moeten dat in de gaten houden. Opnieuw is een Syrische generaal gevlucht naar Turkije. Bronnen binnen de oppositie zeggen dat het de hoogste officier is... die zich tot nu toe van president Assad heeft afgekeerd. De gevluchte generaal zou 23 officieren... en hun familieleden hebben meegenomen naar Turkije. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat doellijntechnologie inzetten... om scheidsrechters te helpen bij het toekennen van een doelpunt. In december wordt de technologie voor het eerst gebruikt... bij het WK voor clubteams.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 Dan verkeersinformatie. De A4 Amsterdam richting Delft. Bij Knopenburgenveen is de weg dicht door een ongeluk. Er is een omleiding ingesteld. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Knopen Sabina ligt modder op de weg. En ook daar is een omleiding. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Zomernachten. Anderhalf uur lang live radio. Zonder presentator. Maar met uw gastheer... Maarten van Roosendaal. Zanger, liedkunstenaar en theatermaker. Goedenacht allemaal. Uh, ja, daar ga, ik, uh, daar ga ik dan voor de komende anderhalf uur. Wat heb ik voor jullie in petto? Eh... Uh, Laat ik met het leukste beginnen. Ik ga mijn levensverhaal voor jullie vertellen. Ik begin heel netjes bij mijn geboorte. En uh, eindig bij mijn sterven. Uh, dat betekent uh, dat... Uh, kijk, die sterfscène is, dat wordt natuurlijk heel spectaculair. Dus blijf alsjeblieft anderhalf uur luisteren. Of als je geen zin hebt om anderhalf uur te luisteren... Zet de wekker en zorg dat je er over anderhalf uur weer bij bent. Uh, kijk, ik werk als liedzanger in de Nederlandse taal... Uh, en mijn, uh, mijn werkgebied is dus alleen het, het, uh, het Nederlandstalig uh, uh, gebied. Toen ik van de NGV de uitnodiging kreeg om deze nacht te verzorgen... dacht ik, nu grijp ik mijn kans. Ik ga nu absoluut internationaal doorbreken. Uh, dit wordt een legendarische uitzending. Dit gaat morgen absoluut de hele wereld over. Dit is nog niet vertoond. Uh, en dan heb ik het natuurlijk over het spectaculaire einde. Maar... Ik moet intussen mijn laatste anderhalf uur natuurlijk wel nog een beetje behoorlijk uh, uh, uh, volpraten. Ik ga het dus over mijn eigen leven hebben. Ik ga het uh, ook hebben natuurlijk over mijn werk, over uh, wat men in Nederland nu eenmaal kleinkunst noemt. Uh, en ik ga het hebben over een van mijn drie verslavingen. Uh, ik ben verslaafd aan roken, ik ben verslaafd aan drinken. Uh, dat vind ik allebei eigenlijk uh, geen probleem, dat vind ik eigenlijk ook wel prettig. Maar ik ben jammer genoeg ook verslaafd aan uh, nieuws. Ik lees zo'n drie kranten per dag. Ik lees uh, allerhande tijdschriften door een week. En ik check dan ook nog eens voortdurend nu.nl... de hele tijd uh, op zoek naar nieuws. En ik krijg ook wel nieuws, maar ik weet zo langzaam... want ik, ik ben geboren in 1962. Uh, ik ben dus nu 50 jaar oud. Uh, uh, hoe meer nieuws ik uh, voortdurend krijg, hoe minder ik het kan duiden... Uh, ik moet er ook eigenlijk mee stoppen, maar ik kan er niet mee stoppen. Ik weet dat het mijn leven verpest, dat ik met allemaal gegevens in mijn hoofd rondloop... waar ik helemaal niks mee kan. Daar wil ik het uh, toch even over hebben. Ik wil toch proberen een en ander een beetje te duiden. al was het alleen maar voor mezelf. Uh, dat zijn ongeveer de drie pijlers. Ik moet een beetje opschieten, want ik moet natuurlijk... Uh, die vijftig jaar in anderhalf uur er proberen doorheen te jassen. Dus laat ik snel beginnen bij mijn geboorte. Ik ben geboren, net wat ik zei net, in 1962... Ik ben verwekt door dokter N.P. van Roosendaal. Uh, dat is mijn vader, Klaas van Roosendaal. Uh, hij is geboren in 1922. Is zelf uh, zoon van een onderwijzer. Uh, is daarna ook het onderwijs in gegaan. Ik ga het nog over hem uh, hebben. Ik ben negen maanden later geworpen door Marianne Berzee. Dat is mijn moeder. Zij is geboren in 1926... Uh, en is de dochter van een tuinder. Uh, dat is ook de enige opa die ik, uh, die ik zelf gekend heb. De andere drie waren jammer genoeg al uh, dood toen ik geboren werd. Uh, wat ik zeker weet, oh nee, dat moet ik wel eventjes kwijt. Ik, dat ik uh, anders hoef ik mijn ouders ook niet te noemen. Bij deze, uh, mijn vader is al een tijd dood trouwens, maar mijn moeder leeft gelukkig nog. Wat een ongelofelijke mazzel ik heb gehad dat ik uh, uh, door hun op de wereld ben gezet en hier op de wereld ben gezet. Uh, toch even terug naar het nieuws. Als ik dan hoor dat mensen het in hun kop halen. om het normaal te vinden. om de ontwikkelingshulp maar te stoppen. kan mij het schelen of dat geld goed besteed wordt of slecht besteed. Ik vind als je de massa al hebt om hier geboren te worden. wat maken dan die paar rotcenten nog uit. om, om uit te delen aan. Uh, nou, ik ben net begonnen. laat ik me niet meteen boos maken. maar ik heb gewoon. ik voel me bevoorrecht dat ik uit hun geboren ben. Ik ben de jongste van zeven kinderen. Uh, uh, dat betekent dat uh, mijn geboorte niet zo heel spectaculair was. Het was voor mijn ouders meer een routineklus. Ik geloof dat mijn vader die, die wilde al helemaal geen kinderen meer, maar mijn moeder hield gewoon van baby's. Uh, het is ook volslagen onduidelijk op welk tijdstip ik geboren ben. Ik ben op 3 mei geboren, 1962, dat weet ik, maar er is een uh, ontzettende verwarring over het tijdstip, wat voor mij heel jammer is, dus ik kan ook nooit een horoscoop laten trekken. Dus ik kom er nooit achter wie ik nou precies ben. Ik heb nog anderhalf uur, om daar met jullie zo'n beetje achter te komen. Wat ik wel weet, en dat vind ik heel erg uh, uh, aardig... is dat mijn uh, uh, vader mij altijd heel liefkozend... Uh, de beste vergissing van zijn leven heeft genoemd. Kijk, als we het vanavond dan toch over kleinkunst gaan hebben... dan uh, zijn we meteen goed, goed binnengekomen. Dit was Joao uh, Yo, Atchouis van, uh, van uh, Frank Zappa. Ik moet iets uitleggen over die kleinkunst. Kijk, in Nederland, als je muziek schrijft of liederen schrijft... waarbij de muziek de tekst ondersteunt, heet dat kleinkunst. Als je muziek schrijft uh, uh, waarbij, je, waarbij je een beetje met de muziek meezingt, dan is dat, uh, dat is dat amusementsmuziek. Dus om het een beetje uit te leggen, Jan Smit, Guus Meeuwers... Uh, dat is amusementsmuziek. Uh, uh, en uh, wat uh, Jeroen Seilstra, Theo Nijland, uh, ik, uh, Kees Tonnen, Jeroen van Merwijk enzovoorts... wat die doen, uh, heet nou eenmaal kleinkunst. Dat klinkt een beetje denigrerend, Het is ook een beetje een rotwoord. maar als Frank Zappa bijvoorbeeld in Nederland geboren was... Uh, had dat kleinkunst geheten als Lou Reed hier geboren was... of Bob Dylan, of Randy Newman, of Tom Waits, of noem dat maar op... Uh, dan hadden wij dat ook gewoon kleinkunst genoemd. Dus ik uh, uh, voel me eigenlijk helemaal niet gekleineerd door die term. En uh, uh, het is nu eenmaal zo, ik ben kleinkunstenaar... en gelukkig met, uh, met de grootte der, uh, der aarde. Ik moet een beetje uh, opschieten. Ik ben nog maar net geboren. Uh, kijk, die eerste twee, drie jaar van mijn leven... daar weet ik toch niet zo gek veel vanaf. Uh, uh, nou, zo rond mijn derde jaar, dat weet ik wel, en dat gaat... Dan eigenlijk al over kleinkunst. Ik ben echt. Uh, ik doe eigenlijk nu voor geld. wat ik vanaf mijn derde jaar gewoon doe. Ik ben nooit iets anders gaan doen. Op mijn derde jaar. Uh, had ik een gitaartje. gelukkig zonder snaren. Dus daar hadden weinig uh, mensen last van. Zo'n kindergitaartje. En daar zong ik uh, liedjes uh, bij. En heel schattig. Ik zat natuurlijk nog niet op de, op de kleuterschool. Ging ik iedere dag om een uur of tien. Uh, optreden bij mijn oude buurvrouw. Dat was mevrouw Keman. Uh, uh, die was, naar mijn idee, heel oud. Nou, ze was ook wel behoorlijk krom, eigenlijk. Mevrouw Keman had ook twee honden. Dat was ook zo schattig. Twee honden, Frivo en Mieke. Die Frivo, dat was zo'n enorme terrier. Ik vergeet altijd hoe dat heet, maar zo'n en enorm beest. En die was. Uh, nou, nogal gehandicapt, die, kon, uh, die had gewoon lamme achterpoten. Dus die hadden ze heel handig in een of ander karretje gehezen. Uh, en, en zo liet dan mijn scheve buurvrouw een, een lamme hond uit. die de achterwieltjes. Nou ja, nou ja ik, het is in ieder geval een, een geweldig beeld. En, en Mieke, de andere hond, was zo'n keffertje waar je ontzettend voor op moest passen. Uh, ik durfde daar iedere ochtend voor mevrouw Keman en haar vriendinnen, die dan op de, op de koffie waren, uh, te komen. Zingen. Dat is toch... Uh, ik heb het ook voor dit programma... Omdat ik het toch over mijn hele leven moet hebben... Maar ik ontkom er niet aan... Dat ik inderdaad mijn hele leven... Uh, al doe wat ik nu nog steeds doe. Uh, het schiet ook niet echt op... Wat dat betreft. Wat ik zeker weet... Wat ik altijd zong... Uh, uh, voor mevrouw Keeman en haar vriendinnen... Elke dag weer... En ze vonden het altijd weer zalig als het kleine jochten was. <lacht> is het volgende lied...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 Is, het is maar tijdelijk, wordt wel weer bijgelegd. komt weer vanzelf op zijn pootjes terecht. Schattig werkelijk. Leen jonge Wat een onwaarschijnlijke goede zanger is het. En ook wat heb ik van onwaarschijnlijk van die man gehouden toen hij uh, uh, later bij je. Uh, uh, ik was fiebertje zeggen, maar ik bedoelde natuurlijk ja, zus en nee, zusters. Uh, en de opa en de inbreker was. Ik was gefascineerd. Pas veel later kwam ik erachter, toen ik zelf toen ik veel ging zingen, dat het inderdaad ook een briljante zanger is. Als je van die generatie bekijkt, denk ik dat Gerard Cox en uh, Leen Jongewaard toch wel de beste uh, uh, zangers zijn. Met een onwaarschijnlijke timing. Crooners. Uh, uh, uh, uh, eigenlijk. Ik heb het, dit seizoen, het begin van dit seizoen, ik ben inmiddels mijn. mijn, mijn zoveel stuk, ik weet nog eens hoeveel stuk, of twaalf of iets... Uh, het theaterprogramma De Gemene Delen gaan spelen. Daar ga ik 24 september weer mee verder. Uh, van augustus tot december dit jaar... heb ik samen met Paul de Munnik een voorstelling gespeeld... die heet Heimwee naar de Hemel... waarin we alleen uh, dode zangers hebben gezongen. Uh, Gerard Kors kon dus niet meedoen. Die, uh, dat vond ik ook wel een beetje flauw van hem, maar die, die verdikte het gewoon. Uh, Leen Jongewaard hebben we niet kunnen zingen... omdat wij gekozen hebben voor uh, zangers die ook hun uh, liederen zelf schreven. En naar mijn weten heeft uh, Leen Jongewaard uh, altijd materiaal van anderen gezongen. Ik heb een ontzettende leuke tijd met Paul gehad. Ten eerste was het natuurlijk fantastisch. om. Uh, ik, ik heb Paul de Munich heel hoog zitten. Ik vind het ook een, een, een geweldige uh, uh, pianist en zanger. Het was, we zaten met twee vleugels tegenover elkaar. Een beetje tegen elkaar op te, te schreeuwen. Uh, ik vond het fantastisch om zo dicht... Uh, op een collega van mij te zitten. Je zit elkaar natuurlijk ontzettend in elkaars winkel te kijken. Je kan heel goed zien hoe iemand anders het aanpakt. Uh, uh, het was natuurlijk ook wel fijn dat we Andermans nummers... Uh, uh, uh, interpreteerden. Dat was dan gewoon waar wij vandaan komen. Dat is als, uh, Bram van Meulen, Cornelis Vreeswijk. Shafi uh, uh, uh, natuurlijk, uh, Halsema. Uh, uh, Robert Long heb ik nog gezongen. Dus dat dat materiaal. Toen wij aan het toeren waren... wisten we natuurlijk dat we allebei nog een, een... dat we eigenlijk een programma moesten gaan schrijven. Dus ik, die gemeene deler, en Paul, uh, het heerst, wat hij met Thomas, met Thomas Acta moest gaan spelen. Uh, als wij aan het soundchecken waren, of we middags in het theater waren, zaten we ook altijd een beetje door elkaar heen te pielen. En Paul was daar uh, de hele tijd bezig met een, met een lied. Uh, en dat, dat vond ik helemaal interessant, omdat ik gewoon eens even kon kijken hoe hij dat nou... Aanpakt. Het was een geweldige uh, pianopartij waarvan hij me vertelde dat hij die al heel erg lang had. En eigenlijk had hij de zangmelodie ook al heel erg lang. Maar hij kwam er maar niet en al soundcheckend schoot dat liedje iedere keer weer, weer ietsje op. En we hebben het er ook nog over gehad en in de auto over gehad. Er hing iets moois uh, uh, in de lucht. Eh... Uh, toen ik 26 maart alweer naar de première van het Heerst ging... het programma van uh, Thomas en Paul... en ik moet eerlijk zeggen, als je echt grote kleinkunst wil zien... dan, dan ga proberen elkaar te krijgen. Ik vond het een fantastisch programma. Uh, en daar hoorde ik uh, dit lied, maar dan helemaal af. Ik schenk me nog één droom in... en rook een laatste lied... Zing het zacht Verlaat me niet Geef me al je armen Strijk al mijn zorgen glad Ik ben er nog Al ben ik zat En weet ik wat Mijn liefste Keer me om en vring Drink me Dineer me Stroop me uit Mijn huid Ik ben van jou Verteer me Leef jou Ik het zomaar laten gaan, veel te lang, veel te lang, veel te lang heb ik het laten gaan. Half twee zomernachten. Met uw gastheer Maarten van Roosendaal. Zanger, liedkunstenaar en theatermaker. En uh, net luisterde een bepaalde met Geef me al je armen, echt een schitterend lied. Ik moet een beetje gaan opschieten. Ik uh, mag tot half twee deze zomergassen doen. Ik ga dus. Uh, eigenlijk drie dingen doen. Ik ga mijn hele levensverhaal vertellen van mijn geboorte tot mijn sterven. Uh, en nogmaals, ik beloof jullie echt een, een spectaculaire sterfscène... zo rond uh, uh, half twee. En dat, daar ga ik echt niet kinderachtig over doen. Ik ga het hebben over uh, kleinkunst natuurlijk. Want daar zijn we eigenlijk al mee begonnen. En uh, over een van mijn drie verslavingen. Dus naast het roken en het drinken dat ik uh, verslaafd ben aan nieuws. Ik moet een beetje op gaan schieten in mijn levensverhaal. Ik ben namelijk nu pas drie. Uh, ik woon in... Heilo, dat is een, uh, een, een prachtig dorp in, uh, in Noord-Holland. Daar uh, ben ik mijn hele jeugd uh, ben ik daar opgegroeid aan de zeeweg. Uh, uh, ja, Daar heb ik ook gewoon massa mee gehad. Wat ik in Heilo, het leukste vond toen ik heel klein was... of altijd het meest fascinerend heb gevonden... er waren eigenlijk twee dingen. Mijn vader werkte daar in de psychiatrische inrichting in, in Sint-Willibor. Daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Uh, uh, mijn vader hoorde daardoor wel bij de notabelen van het dorp. Dus op verjaardagen uh, uh, uh, zaten daar de pastoor en de kapelaan. En de tandarts en de dokter. Dus mijn huisarts heette oom Guus en de tandarts oom Ton. En, uh, het was wat je noemde een beetje... Ik kom uit een soort gegoede burgerijachtige omgeving. Uh, uh, Als kind was ik vooral gefascineerd door de, door de middenstand van, van Helo, Als je in het oude Helo. Uh, zo een beetje vanaf de stationsweg weggerekend. Dus weg, stationsweg. Dan kom je langs uh, een fantastische man Boerse, de fietsenmaker aan de overkant. Zat Bolten, de kapper, dan had je Ransijn. Dan had je nog de, aan de overkant weer bij het spoor de speeltuin. Uh, met, met meneer Spaans, die altijd heel erg... Uh, dat precies het hoort, achter je aan rende... waar, waar je dan heel bang voor moest zijn. Dan ging je het spoor over. Uh, daar zat bijvoorbeeld de juwelier Bart. Met het geweldige uithangbord. Met een ring van Bart steelt u haar hart. Uh, Daarna zat Bakker Jonker. Uh, dat was prachtig als ik uh, uh, heel klein mocht, ik dan van mijn moeder, omdat we vaak ook met veel. Uh, mocht ik al voor de openingstijd uh, van de bakkerij, daarachter die bakkerij in om brood te halen. Dus er zaten al die, die, die mannen, die zonen van Bakker Jonker, die, die, uh, dat brood. Het nou, was allemaal heel ambachtelijk, zou ik maar zeggen. Ik probeer het een beetje te ruiken. Tenminste, ik, ik ruik het hier al. Aan de overkant van Bakker Jonker zat de FIVO. En daar wil ik het even over hebben. De Vivo uh, uh, was natuurlijk een, een, een kruidenierswinkel. Uh, daar kwam ik eigenlijk het liefst. Uh, natuurlijk door, door uh, Joken het kus geloof ik heet ze, die daar, uh, die daar werkte. De, de dochters, uh, uh, mevrouw Admiraal, waar ik erg dol op was. Maar ik, was, ik zat bij Karin uh, in de klas. Maar ik was vooral geobsedeerd door meneer Admiraal. Meneer Admiraal was een onwaarschijnlijke vriendelijke man... van ongeveer 4,30 meter 30 groot... Uh, die uh, speelde in de, in de harmonie. Kijk, ik kwam op zondag, wij gingen toen nog ten kerken. Dat is zo afgelopen toen ik zo'n jaar of zes, zeven was. Daar zou ik het zo ook nog misschien wel over hebben. Nou, dat kan ik beter nu vertellen. Mijn, mijn vader is op een gegeven moment echt letterlijk de kerk uitgelopen. Die werkte in die inrichting toen uh, kapelaan de Haan... Uh, in een preek het ging hebben over uh, psychiatrische patiënten. Toen was voor mijn vader, die toch al als het geloof twijfelde, echt de maat vol. Uh, hij vond het pertinente onzin. En toen heeft hij iets gedaan wat echt niet mag, mag in een katholieke kerk. Hij is tijdens de preek opgestaan, hij heeft de kapelaan onderbroken en gezegd: "Wilt u hiermee stoppen? En wilt u hier nooit als u er geen verstand van heeft niet meer over praten?" Zo'n hele volle kerk bij die heiligenharden. En in mijn herinnering heeft mijn vader ons gewenkt. En zijn wij achter hem en mijn moeder dus... met alle kinderen de kerk echt letterlijk uitgelopen. Met allemaal verbouwereerde uh, uh, uh, uh, heilloze katholieken die ons uh, nakeken. Dat was voor mijn vader ook werkelijk het einde uh, kerk. Uh, fascinerend toen hij, uh, hij... is gestorven in 1996 en ik was, hij was ziek, hij had kanker... en ik was toen benieuwd, hij wist dat hij dood zou gaan... of hij vlak voor zijn sterven dan weer toch terug zou vallen. Want hij was wel tot zijn... 49ste. Uh, behoorlijk geloven geweest. Mijn vader heeft uh, tot op zijn sterven daar helemaal nooit meer iets mee te maken willen hebben. Dat vind ik eigenlijk heel gek. Als je zo'n groot gedeelte van je leven. Uh, uh, onder die doctrine hebt geleefd. Maar dat terzijde, ik had het over meneer Admiraal. Meneer Admiraal. Oh, zo kwam ik ook op die kerk natuurlijk. Omdat ik altijd gefascineerd naar hem zat te kijken. Dat deze man van 4,30 meter. 30, die kon zo'n fantastische neus leeghalen. Daar gebruikte hij de, de, de, de heilige mis voor. Uh, kon ook heel hard zijn neus snuiten. Uh, de, de doorheen. Maar meneer admiraal was ook. Uh, de test of de trompetist. van de plaatselijke harmonie. van Cecilia. Door hem heb ik geleerd. dat de aarde rond is. Als Cecilia aankwam dan hoorde ik ze aan het eind van de zeeweg. De zeeweg is een lange weg, uh, waaraan wij woonden. En dan hoorde ik eerst die, die, uh, dat Sint-Cecilia aankomen. Dan verscheen opeens, boven de horizon, het hoofd van meneer Admiraal. Dan duurde het even. En langzamerhand kwamen er dan nog wat sukkels met andere instrumenten onder. En daarna weer, en dat is natuurlijk schattig... als je in een dorp woont met, uh, met uh, veel psychiatrische patiënten... wat dansende... Uh, uh, ja, in die tijd zaten er in Willybrood ook nog uh, uh, zwakzinnigen en, en mensen met down enzovoorts. En die dansten dan zo om die uh, uh, harmonie heen. Dan kwam meneer Apiraal met zijn gevolg bij ons langs het huis. En dan zat ik ook altijd gefascineerd naar meneer Apiraal's benen te kijken. Want die man was zo lang dat sinds Cecilia kon onmogelijk hem een passende broek aanmeten. Dus die, hij had ook zijn broek altijd ongeveer tot net over zijn knie hangen. Met hele mooie, hele witte, doorzichtige beentjes. En daar dan schoenen onder van maat 76, denk ik. Vervolgens ging de harmonie langs ons huis en verdween dan weer. Dus eerst verdween uh, de harmonie. En dan nog heel lang zag je alleen meneer Admiraal met zijn klarinet. En als die verdwenen was, was ongeveer ook het, ook het, ook het geluid weg. Dat is ongeveer de sfeer uh, van, mijn, van mijn geboorte. Dorp, de harmonie, de psychiatrische inrichting en de, en de middenstand. En zoals ik net zei, mevrouw Keman natuurlijk. Uh, ik heb het nou echt over 1966 of zo, hè? dat is echt een tijd geleden. Uh, de enige gene in de straat met een televisie was mevrouw Keeman. De mijn oude kromme buurvrouwtje. Dus alle buurtkinderen kwamen altijd televisie kijken bij mevrouw Keeman. Wat moet je denken hoe, hoe afschuwelijk het voor haar geweest moet zijn... Dat die hele vooruitgang zich inzette. en dat iedereen in de buurt. zijn eigen televisie kreeg. En wij allemaal niet wetend. mevrouw Keeman... eenzaam en huilend achterlatend. Wij hadden dus op een gegeven moment thuis ook. een zwart-wit televisie. En daar is iets gebeurd. al kijken naar die televisie. wat mijn leven. Uh, compleet op zijn kop heeft gezet. Die televisie werd in die tijd heel door heel keurig sprekende mensen. Ik geloof dat er nog één net was of zo, bevolkt. Op een gegeven moment kan ik me herinneren, ik moet 6, 7 jaar oud zijn geweest. We zaten te kijken naar een orkest met allemaal hele nette meneren. Ik denk, nou, dat zal toch niet uh, Rogier van Otterlo geweest zijn, want die had al een beetje lang haar. Nou, ik weet het niet, maar het zag er allemaal keurig uit. En dat was een heel net programma. En opeens kwam daar een een jongen of een man, en ik kan me ook nog precies herinneren... wat er, uh, in ieder geval met mij, in dat, ik moet toch zeggen... redelijk nette en truttige hello gebeurde. Daar komt opeens een, een Nederlands zingende man... met een open gewerkte blouse, met zijn haar door de war... onwaarschijnlijk hard en enthousiast zingen. En toen begreep ik opeens dat de wereld groter was dan hello. Alles Vrolijkheid Het sneeuwt Van warm plezier Het regenen. Van uitbundigheid Het hagel van verloren tijd, alles vrolijkheid. Als het schemert om half vier. Als de avond intreedt voor zijn tijd. nacht schatert om tederheid. Liedjes in winterkou. Stilte in het huis. Verstouw ik. Alles vrolijkheid. En mijn God wat een vertier. Ik struikel de oneindigheid van Slingers van voorbije tijd alles. Ik je verjaardag vier. Het brengt me in verlegenheid. Het huis straalt van verlatenheid. Lietjes in de kamer. Stilt in het huis Verstouw ik Alles Vrolijkheid Ik vier Op mijn manier Je feestje In je afwezigheid Dus is alles vrolijkheid. Diepe zucht, Ramse Shafi, met alles vrolijkheid. Wat een... Het is een onbekend lied natuurlijk. Maar het is... Ik heb het zelf mogen zingen in die voorstelling, Hebben naar de hemel. Uh, dat deed ik bijzonder verdienstelijk, Maar als ik dit weer hoor, dan... Uh... Wat ongelooflijk. Goed. Uh, met Shafi kwam het dus in aanraking... Ik moet even snel door, hè? want we moeten naar die, naar die spectaculaire sterfscène naartoe natuurlijk. Uh, uh, ik was in Heilo, uh, de middenstand, mevrouw Keeman... en vooral natuurlijk ook de, de psychiatrische inrichting waar mijn vader werkte. Mijn vader was een psychomotorisch therapeut. Het geinige is dat hij daar uh, ook uh, een van de uitvinders van is, zou ik maar zeggen. Dus mijn vader staat de boek als de, als de grondlegger van de psychomotorische therapie in Nederland... Uh, psychomotorische therapie is dus, dat ik moet het even, hoe kan ik dat nou simpel uitleggen? Uh, nou, het zit er al in, psycho en, en, en motorisch. Hij heeft dat ontwikkeld in de vijftig jaren, wat toen nog helemaal niet normaal was... dat mensen ervan uitgingen dat uh, lichaam en geest uh, uh, wel eens, eens iets met elkaar te maken zouden kunnen hebben. Uh, mijn vader, die was, van, uh, die was eigenlijk gymnastieker daar in de... In de, in de inrichting, die had daar zijn gymzalen... en die, en die sportte daar met de patiënten. En die begon allemaal dingen op te vallen aan die patiënten... en heeft vanuit die bevindingen uh, de psychomotorische therapie opgebouwd... waarbij je dus aan de hand van bewegingen van mensen... Uh, diagnose kan stellen en uh, ook uh, mensen nog wel kan behandelen. ook Ik was dus veel op dat prachtige uh, uh, oude uh, inrichtingterrein... Uh, en uh, was dus ook heel vertrouwd met alle patiënten. Vroeger was de Willy Stichting in Heiloo echt voor, voor ieder wat wil. Daar liepen alle uh, verschillende patiënten door elkaar. Als je maar gek was, dan, dan mocht je daar zitten. Dus dat betekende dat er zwakzinnigen waren. Er waren echt chronisch patiënten, dus de, dus de klassieke gekken. Uh, maar ook de, de, de depressieven die behandeld konden worden... Maar, uh, in de vijftig jaar natuurlijk ook de pedofielen en vergeet niet de homofiele. Dus alles wat als gek werd ervaren, werd daarin gestopt. In allerlei verschillende gebouwen, prachtige tuinen. Uh, uh, ik weet van mijn vader, en dat heb ik ook altijd zo fijn aan hem gevonden. Mijn vader was dol op patiënten. Die heeft altijd met zo ontzettend veel liefde. Hij was vooral dol op schizofrene. Uh, met zoveel liefde naar die patiënten gekeken... dus dat ga je als kind natuurlijk ook doen. De echte klassieke gekken waren daar, dus we liepen drie Napoleons. Uh, de, ja, vroeger was iedereen Napoleon of Hitler. Dat blijkt, nu hoorde ik van een vriend van me... die nu in de psychiatrie werkt, niet meer zo te zijn. Nu is een klassieke gek opeens Osama Bin Laden of iets. Uh, er lopen weinig Napoleons meer, uh, meer rond in ieder geval. Er liepen in die tijd ook twee Sinterklaassen. Die waren het hele jaar Sinterklaas. En dat vond ik als kind ook wel interessant. Die hadden ook van dat inrichtingsterrein een, een mooie mantel gekregen... En een, en een papieren mijter. Op een goed moment moesten de, de klassieke gekken en de zwakzinnigen... werden verhuisd naar Heerdegewaard. Dus de behandelbaren bleven achter in Heiloo. Uh, vergeef me als ik slap zit te houden, maar dat heb ik ervan uh, onthouden. En de, uh, uh, en de klassieke gekken, zou ik maar zeggen... die gingen dan naar, uh, naar uh, Heerdegewaard. Dus ook mijn twee Sinterklaassen gingen naar Heerdegewaard... Daar gebeurde iets heel bijzonders. Iets heel tragisch. Op uh, zoveel december, toen Sinterklaas aankwam in Heerdegewaard... kwam Sinterklaas met de trein. In Heiloo kwam Sinterklaas gewoon nog met, oh, te paard. Nu kwam Sinterklaas met de trein. En een van mijn Sinterklaassen uh, was zo lief... Uh, om Sinterklaas alvast tegemoet te lopen... zoals hij ook gewend was in Hello met dat paard. Alleen ging hij nu van het perron af en liep over de rails... richting zijn grote voorbeeld, de echte Sinterklaas. Nou, Je ziet hem al aankomen, Sinterklaas komt voorbijrijden... Uh, uh, zijn mantel wordt tussen de wielen getrokken... Uh, en mijn Sinterklaas wordt onder de trein gedonderd. En wat nou nog het ergste was, vonden ze in Heeren gewaard... dat al die kinderen toch... Uh, uh,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 Maar je gebruikte Goh. van die hele kleine pilletjes. Ja, ja, daarom ben ik niet gek. Iedere ochtend slik ik zo'n pil. En dan gaat het weer. Wat? En dan gaat het weer. Ja, ja, ja. ja. Ga dan maar lezen, Maarten. Dan maar lezen. <lacht> Hoe lang mag ik lezen? Ik krijg tien minuten, dan breek ik je af. <lacht> ik lees een gekkenhuisverhaal voor. Ja, dat is je geraten ook.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 De dokter komt zelfs kijken en die mompelt machtig zeg. Is die even het heertje? Dan worden de deuren en de poorten voor het drietal ontsloten. De vrouw van Rosenburg krijgt de pilletjes mee. Ook aanwijzingen op welke manier ze het beste op hem kan passen. Rosenburg gaat naar een huwelijk. Helemaal van Leiden naar Rotterdam. Met de bus, de trein en de tram. Hij is vrij in zekere zin en loopt met een trots gezicht door Oostgeest. Ze zijn nog net op tijd voor de trein. Om het voor Peter niet te onrustig te maken... koopt zijn vrouw de kaartjes eerste klas. Rosenberg, die een maanden niet in de trein heeft gezeten... kijkt onderweg zijn ogen uit. Na veertig minuten zijn ze in Rotterdam. Rosenberg heeft strak en stram op zijn bankje gezeten... als een generaal op inspectie. Het is de dag van zijn leven. Nu gaan ze uitstappen. Rosenberg denkt, ik zal me goed gedragen. Aan niets hoeft men te kunnen zien dat ik eigenlijk in het gesticht zit... dat ik eigenlijk gek ben.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 Hij is rechtlijnig, hij is star Hij is nooit eens in de war Geen standpunt dat hij ooit herziet Al is het God geklaagd, hij twijfelt niet Hij is het vlees geworden, dienstbevel Toch mag ik donner ergens wel Toch mag ik donner ergens wel Niets is zo op sterven na dood zo volstrekt in ademnood en zonde van het stembiljet als het huidig kabinet. Het is een treurig maken stel. Toch mag ik donder ergens wel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mag ik donder ergens wel? Ik weet ook niet wat het is. Hij slaat alle planken mis. Hij is nooit gepassioneerd Was in zijn jeugd al gedateerd Hij staat voor alles wat ik haat, model Toch mag ik Donner ergens wel Toch mag ik Donner ergens wel Toch mama, mama, mama, mag ik Donner ergens wel Meneer Donner, goede...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 Uh, jullie luisteren werkelijk nog steeds naar de, uh, Zomernachten. Mijn naam is Maarten Verdoosendaal... en ik uh, uh, wil het vanavond onder andere ook hebben over een van mijn verslavingen. Namelijk dat ik te veel kranten lees en de, uh, enzovoort. Het is ook een makkelijke overgang van, uh, uh, van klassieke uh, krankzinnige uh, via Ischa Meijer uh, en Jeroen van Merwijk naar uh, Piet Hein Donner. Uh, uh, dat lied was van, van, van, van Jeroen van Merwijk. Eh. Uh, uh, eerst even Isra. Ik was een groot bewonderaar van Israël. Ik ben er eigenlijk mee, mee opgegroeid. Uh, uh, en vooral natuurlijk met die fantastische uh, interviews. Wat ontzettend jammer, dat denk ik bij hem echt heel vaak... dat hij deze tijd... Ik was, ik was zo benieuwd geweest hoe hij deze tijd had becommentarieerd. Dus dat hij dat hele 9-11 niet heeft meegemaakt. Fortuyn niet heeft meegemaakt. Uh, uh. Als een van zijn opvolgers, in ieder geval als uh, interviewer... heb ik Theo van Gogh altijd uh, beschouwd. Nou, daar weten we ook alles van. En zo kom ik dus weer bij meneer Donner. En begint nu ook zo langzamerhand uh, mijn nek alweer een beetje samen te... te, te ik, ik begin gewoon weer boos te worden. Dus ik moet een beetje opschieten. Hoe ga je het in je harses als Theo van Gogh nog amper op... Op, uh, uh, van straat is, is, is gehaald. Om dan een discussie los te gaan maken... over uh, een verbod op godslastering. Ik heb dat die man zo onwaarschijnlijk kwalijk genomen. Uh, uh, uh, ik laster, want het is die mijn god. Ik heb, helemaal, ik, ik heb die god niet verzonnen. Je gaat eerst zelf een god verzinnen... en dan zeggen dat ik, dat, dat ik die niet mag... Nou, dat niet alleen. Het was zo verkeerd getimed. Het was zo... Uh, hufterig. En daar heeft Donner sowieso een handje naar. Uh, dat hij uh, nooit eens naar zichzelf kijkt, maar altijd... en dat was bij Balken en de Zomer, dat is nu eigenlijk nog steeds zo... Uh, uh, dat, dat altijd de bevolking overal de schuld van geeft. De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door gestaag te druppen. Dit is ook zo'n fantastische uitspraak. Het gaat dan over satire... Uh, dat gaat dus ook over mijn vakgebied. Op dat moment was, uh, waren mijn vrienden, dus Sanne Wallis de Vries... en, en die, die, die geweldige gasten bij Kopspijkers, hartstikke goed bezig. Die hadden een goede persiflage van uh, Balkenende, van de koningin. Dat is een eeuwenoud oud beroep. Komt daar opeens, uh, meneer Donner? D dit fragment komt uit het... Ik, ik heb hem ietsje opgerekt, dit is ongeveer de context. Maar dat je je zorg moet uitspreken, zeker ook als minister als je meent dat onderdelen van het constitutioneel bestel op termijn in gevaar kunnen komen. En dat is in deze hetzelfde motief als waarom u mij nu vraagt waarom en wat mijn standpunt is. Want laat ik op dat punt u geruststellen. En als u de passages gezien hebt die daarvan verschenen zijn dan zult u ook gezien hebben dat ik in genen delen en zelfs uitdrukkelijk gesteld heb... dat mij als minister geen oordeel past over kunst. Maar dat mij wel een oordeel past dat ik zeg van luister eens, de druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door gestaag te druppen. En dat dat gevaar zich wel kan voordoen. Wat meneer Donner waarschijnlijk het liefste wil... En dat blijkt ook nu, hij is ook een wegbereider van halbe Seilstaan geweest ook... maar daarover straks, is wat hij natuurlijk het liefste wil... Uh, is, is dat wij ons verder niet meer met satire bezighouden. Dus laat die bevolking er niet mee bemoeien. Want die satire kunnen we namelijk veel beter zelf. Voorzitter, het is over. Het kabinet is vastgelopen als een oude auto die vastzit in het mullen zand. Daar zitten ze, het kabinet Rutte-Verhagen. Het meest conservatieve kabinet ooit. Een kabinet voor hardrijdend en café-rokend Nederland. Op de achterbank, in het midden, zit puberzoon Geertje. <lacht> hij heeft de bestemming mogen kiezen, maar daarna is hij dwars geworden. Ik wil niet naar school. Ik wil niet naar school. Wouter zit achter het stuur. André zit in het babysetje, <lacht> En Jan-Peter, die alles best vindt, zit vooraan... omdat hij, zolang hij maar voorin mag zitten, tevreden is. Kleuter blijft roepen. Ik wil niet naar school. Ik wil niet naar school. U mag een keer uh, keffen, u mag een keer tegen een boom aanplassen. Ik moet plassen. Nou, voorzitter, dat lijkt mij voorlopig wel genoeg kleuter. Ja, ik wil niet iedere keer beginnen over de grote uh, gedoger... Hoewel ik hem zelf wel heel erg leuk vind, zeg ik tegen de collega's van de Partij van Arbeidsfractie. Maar het is natuurlijk wel waar. De conservatieve broederschap, daar zitten ze dan. Met de bedrijfspoedel van Rutte 1. Ja, wat zal ik er verder van zeggen? De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door gestaag te druppen. Uh, dan zitten we nu dus met uh, meneer Zeilstra, die uh, er heel trots op is dat hij staatssecretaris is van cultuur, en dat was vooral zo'n goed idee omdat hij er helemaal geen verstand van heeft. Uh, dat is voor mijn beroepsgroep natuurlijk heel prettig. Ik denk dat economen het ook heel prettig zouden vinden... als ze uh, uh, uh, een minister krijgen die bijvoorbeeld het syndroom van Down heeft. Of, weet ik veel wat, of in ieder geval iemand die niks van getallen weet. Dat lijkt me wel uh, uh, handig op een, uh, op een ministerie. Die bezuinigingen maakt me allemaal niet uit, daar wil ik het ook niet over hebben. Maar de enorme arrogantie, en dat, het is zo beledigend uh, naar mij en mensen zoals ik... En uh, die zelfs dat gaat ook niet meer om een druppel die de emmer, dat gaat over hele emmers water, of dat is met een met een. Uh, uh, uh, ik moet even iets aan Jelma vragen. Dat is mijn regisseur van vanavond. Wil je alsjeblieft nog, nog één leuk stukje politiek productiekapellet laten horen? Zoals u weet uh, is er radiostilte en daar houden we ons aan. U weet, uit de uh, omhandelingen doen we geen mededelingen. Of het kasthuis doen we geen mededelingen. Ik ga dat er links over zeggen. Zoals u weet. Geen commentaar. Radiostilte. Ergens radiostilte. Als u uh, mededelingen wil hebben, moeten die uh, bij de minister-president vragen. Niet bij mij. Ik heb geen commentaar. U heeft een mededeling gekregen van de RVD. En ik denk dat u het daarmee me moet doen. Zoals u weet. Wanneer denkt u wel eens een keer mededelingen te kunnen doen? Als we eruit zijn. zijn. Dus degenen die daar zijn, die zullen daar op het geëigende moment uh, verstandige dingen over zeggen. Kijk, in zo'n omhandeling heb je er zijn altijd wat moeilijkere fases, maar meer dan dat ga ik u niet melden. Ja, u stelt die vraag in het kader van de katshuis Daar geef ik geen commentaar op. Radio stilte. Radio stilte. Ik adviseer u van Dalen erop na te staan. Dus ook daar geeft u geen antwoord op. Tot zometeen. Ik heb u gezegd dat ik geen commentaar geef. Over gesprek Het katshuis doe ik geen mededelingen. Ik ben altijd een, een positief ingesteld iemand. Ik geef geen commentaar. Maar u heeft u goed geslapen. En, u stelt die vraag in relatie tot de onderhandelingen, dus ook daarop geen antwoord. Ja, het is toch echt om je rot te lachen. Dit is toch, wat doen wij hier nog? Die mensen kunnen dat allemaal zelf. De druppel holt de steen uit, niet met geweld, maar door gestaag te drukken. Hier gaan we dus nog uh, de komende maanden weer naar luisteren. Het is natuurlijk leuk, al die kabinetten die het niet langer volhouden dan, uh, dan anderhalf jaar. Maar het is voor mijn gezondheid zo ontzettend slecht. Want ik ga toch straks weer luisteren. En dan komen ze weer... Met hun lolligheden en hun, uh, er moet toch iemand verantwoordelijkheid uh, uh, nemen. Of ik zou zo graag willen dat ze die radiostilte... of dat het is vanaf de andere kant komt. Van jongens, uh, als wij jullie nodig hebben we willen wat weten... dan mogen we niks horen. Als je verkiezingen gaat houden, doe je best maar. Maar volgens mij uh, is er iets van radiostilte. Mag ik alsjeblieft weer een beetje echte kleinkunst, echt een druppel... a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired. De zomernachten, het is één uur.